President Knot van de Nederlandse Bank zei na afloop dat hij de informateurs heeft meegegeven dat er significante uitdagingen zijn, maar ook oplossingen. Middelbare scholen in Haren hebben hun leerlingen gevraagd zich te melden bij de politie als ze hebben meegedaan aan de rellen van vrijdag. De lessen begonnen vanmorgen met een klassengesprek over de rellen. Op één college bekijkt de schoolleiding vier videobeelden van de rellen op zoek naar bekende gezichten. Als er een leerling wordt herkend, dan wordt hij aangespoord naar de politie te gaan. Vanavond wordt in Haren een tweede bijeenkomst gehouden voor gedupeerde inwoners. In het dorp blijkt de behoefte groot om nog door te praten over de rellen van vrijdagavond. In Brussel hebben eh, enkele honderden vrachtwagenchauffeurs gedemonstreerd... tegen de inzet van goedkope collega's uit Midden- en Oost-Europa. Chauffeurs uit België, Frankrijk, Duitsland en Nederland deden mee aan het protest. Vanmorgen reden ze in convooi naar Brussel, maar dat leidde niet tot overlast voor het verkeer. De vrachtwagenchauffeurs willen dat de Europese Commissie strenger toeziet op de regels en oneerlijke concurrentie aan banden legt. Ze zeggen dat hun bazen postbusbedrijven in Oost-Europa openen. Vervolgens zouden ze hun trucks bemannen met goedkope Slovaakse of Roemeense chauffeurs. Het weer, veel bewolking en er trekken vanuit het zuiden... fikse buien over het land die gepaard gaan met onweer en windstoten. Vooral aan zee, een stormachtige wind. Landinwaarts wordt de wind meest matig van kracht. Middagtemperatuur tussen 18 en 22 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zonnige momenten en ook enkele buien. Het wordt dan maximaal 18 graden. AWP Verkeersinformatie, verkeeropteiding bij Amsterdam die nog rekening te houden met ernstige vertraging... De Westring richting de Koentunnel is de weg dicht. Dat heeft te maken met een geschaarde vrachtwagen met een lading puin. Dat ligt op de weg en dat moet worden opgeruimd. Inmiddels staat er achter een file van 3 kilometer. En verkeer op de ring dat naar Zaandam wil, kan beter omrijden via de Oostkant, via Amersfoort en dan vanuit de route Amersfoort naar Zaandam. Dan nog een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er staat tussen de knooppunten de Hocht en Leenderheide een file van 4 kilometer.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 Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Misschien waren de rellen niet te voorkomen, maar hadden de gevolgen niet beperkt kunnen worden. Een eerste analyse leert dat we hier te maken hebben met tuig dat zeer gewelddadig en goed voorbereid bewust de confrontatie zocht. Is het nou de schuld van social media dat dit ontaard is in zo'n nee. chaos? Is het de schuld van Facebook, is het de schuld van de nieuwe hooligan of hebben de autoriteiten schuld aan het drama van Haren? Het zijn vragen waarmee we ons vandaag indringend bezighouden. Iemand die een beschaafd antwoord formuleerde op al dit oergeweld is Samir Bashara, GroenLinks raadslid uit Hoorn. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, u heeft, een, uh, u heeft het opgenomen op Facebook voor mette, heel veel likes gekregen, mensen die uw berichten, het eens waren met uw bericht, heeft u ook dislikes gekregen, mensen die het bericht niet leuk vonden? <laughs> ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk altijd het geval als je op internet uh, een uiting plaatst en zeker dat het om reacties in deze omvang gaat, krijg je altijd ook negatieve reacties. Dat is een gegeven. En kwamen die van de nieuwe hooligan? <laughs> nou, aan het taalgebruik te zien is dat zeker niet ondenkbaar in bepaalde gevallen. Maar ja, het verschilde heel erg. Er waren mensen bij die in het algemeen van mening waren dat een open reactie van deze vorm niet wenselijk is. Okay. En ook mensen die gewoon reageren op wie jij als persoon bent. En dat in niet mis te verstaande bewoordingen doen. Maar overwegend positief reacties gekregen. Minstens 90 procent was gewoon heel vriendelijk. En, uh... Ook aan tafel is Marcel Wintels, voorzitter van de KNWU. En met u blikken we terug op het WK Wielrennen in Valkenburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook uh, nog hooligans langs gehad daar bij dat WK? Nee, het was één groot feest. Er zijn geen hooligans bij het wielrennen? Ik zie ze gelukkig niet. Onze derde gast is Bas van Abel. U wilt dat we straks allemaal alleen nog maar bellen... met uh, wat we maar even de scharrelkip onder de mobiele telefoons noemen. De Fairphone en topkop Albert Kooi praat ons bij over een bijzonder jubileum in culinaire Nederland. 25 jaar MacDrive. Onze dichter bij de dag is vandaag Rickard Zuiderveld. En zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En wilt u uw mening kwijt, ga dan naar de website ditstedag.nu... of reageer op Twitter via de hashtag DIDD. Een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje dat viral ging. En de rest is geschiedenis. Het dorpje Haren bij Groningen kreeg een nachtmerrie op bezoek. Shamir Bashara, GroenLinks-politicus uit Horen. Hoeveel mensen had u op uw 16e verjaardag trouwens? <laughs> Ietsje minder. Uh, <laughs> het waren er geloof ik een stuk misschien 20, 30. En dat was heel gezellig. Ja, en tot zover ik me dat nog kan herinneren wel, ja. Oh ja. Had u het verwacht dat het zo uit de hand zou lopen? Uh, nee, niet, niet zo erg als het uit de hand is gelopen. Alleen, uh, ik had wel verwacht dat het uit de hand zou lopen... Ik ik denk dat je dat ook kon zien aankomen uh, door de manier waarop, uh, waarop het onderwerp eigenlijk aandacht kreeg. En uh, ja, dit zat er wel een beetje in, maar het is erger dan wie had kunnen bevroeden, denk ik. Ja, laten we nog even luisteren hoe wij met onze eigen Dit is de Dag Ogen naar haar hebben gekeken. We hebben er al de zin hè. Al de aan het feestje. Vanavond een paar borrels erin en dan uh... <laughs> en gaat het los. Wordt het gek, hè? We weten niet of vanavond bij het feest bier te koop is, dus we hebben zelf al wat gehaald. Oh, dit is al vreselijk. Wat voor wereld leven wij? Ik vind het vreselijk. Geen woorden voor. Ja, daar zit ik. Eén grote puinhoop. En daar uh, zijn we niet blij mee. Ja, zo ging dat dus. Aan de telefoon is de advocaat Ubo van Ophoven. Hij vertegenwoordigt twaalf van de verdachten die zijn aangehouden... tijdens de rellen in Haar. Meneer van Ophoven, goedemiddag. Goedemiddag. Wat moeten we ons nou voorstellen bij deze verdachten? Zijn dat nou hooligans die uh, normaal bij de harde kern van een voetbalclub horen? Nou, die indruk heb ik in ieder geval niet gekregen... uit de gesprekken die ik met deze mensen heb gehad. Nee, en wat dan wel? Beschrijf u eens wat? Nou, er zit van alles en nog wat tussen. Een paar mensen die zeggen van... ja, we hebben wel daar wat aan bijgedragen. We uh, moeten denken aan een fles gooien... of een wat vreeuwen, of dat soort zaken. Uh, er zijn ook mensen bij die... Uh, of één persoon die had zichzelf gemeld... omdat hij zich herkend had op beelden van TV Noord. Dat is één van de mensen die met een fiets gegooid heeft... En er zaten ook een paar mensen tussen die zeggen van... ja, ik stond daar onschuldig, uh, ik heb wel wat een en ander gezien... maar ik ben zomaar uit de menigte geplukt. Ik heb niks met de gewelddadigheden te maken. Nee, nou, het klinkt een beetje als een beetje zielige, onschuldige types... die daar toevallig in haar terecht waren gekomen. Is dat zo? Ja, mevrouw, ik ben de advocaat van die mensen. Ik moet het met hun verhalen doen. Ik heb op dit moment ook helemaal geen informatie over... Uh, wat het OM of de politie allemaal weet over deze personen. Ik kan nee. u wel vertellen dat ik inmiddels weet dat... Uh, Elf van de twaalf mensen worden vrijgelaten. Oké, okay. En waren het mensen die eerder in aanraking geweest zijn met de politie, voor zover u weet? Vind ik moeilijk om daar een antwoord op te geven. Een klein aantal wel. Ja, En waarom is het moeilijk om het antwoord op te geven omdat u het niet weet? Of nou, de... dat is heel lastig, want uh, je krijgt natuurlijk niet alle informatie over de persoon op dat moment op tafel. en uh, Je vraagt daar wel naar. Een paar mensen hebben daar wel uh, antwoord op gegeven. Ook uit die antwoorden heb ik uh, absoluut niet de indruk overgehouden dat het gaat om uh, harde kern. Nou, dat is wel het beeld wat wordt geschetst nu, hè? de afgelopen dagen sinds vrijdagavond. Wat vindt u van dat beeld? Ik ken de beelden natuurlijk ook. ook de letterlijk de beelden die op tv zijn uitgezonden... Die zullen er ongetwijfeld uh, hebben tussen gezeten, dat is ook al mijn indruk. Maar ja, nogmaals, ik kan alleen maar spreken over de ervaring die ik heb gehad met die twaalf mensen. En ik heb niet de indruk dat daar een van hen daar, uh, toe behoort. Nee, nou wordt er heel uh, erg geroepen om harde straffen voor deze mensen. Als de mensen die u schetst, vooral uh, ja, mensen zijn die er toevallig bij waren of impulsief iets gedaan hebben, dan, hoe kijkt u dan tegen dat harde straffen aan? Vind ik heel moeilijk om in zijn algemeenheid wat over te zeggen. Ik zal altijd voor de individuele verdachte opkomen. Uh, ik vind in zijn algemeenheid dat de rechter uh, voorzichtig moet zijn met hard straffen. Hij moet altijd kijken naar de persoonlijke omstandigheden van iemand. Hoe is iemand daarin verzeild geraakt? Heeft hij echt een uh, rol gespeeld daarin? Heeft hij ook uh, de problemen opgezocht, et cetera? En ook alle andere informatie over de verdachte moet meetellen. En ik hoop en verwacht dat de rechter in staat is om... Ja, die uh, hype-achtige elementen uh, weg te laten. Gewoon naar dit, de, geval voor geval, goed gaat beoordelen. U zei net, een van de verdachten zag zichzelf langskomen op de beelden. En toen dacht hij, ik moet hem maar aangeven. Ja, dat was nog erger, want uh, hij had dus op internet gekeken. En de filmpjes stonden al op YouTube met zijn naam en al erbij. Mensen hadden hem ook herkend. Dus toen ja, dacht hij, dan, hij zelf, ik ben erbij, dan kan ik me beter melden. Ik kan me beter melden, dat heeft u verstandig aan gedaan. Hij is overigens ook een van degenen die... Uh, uh, vandaag of morgen zullen worden vrijgelaten, begreep ik. Ja. Heeft, heeft, heeft de politie, in, naar uw indruk, de echte aanstichters ook al te pakken dan? Ja, dat kan ik niet goed beoordelen. Dat denk ik dus niet. Niet in ieder geval in de groep mensen die ik gesproken heb. Ik heb van mijn beide andere collega's die ook uh, verdacht hebben gesproken... dezelfde indruk meegekregen. Goed, hartelijk dank. Advocaat Ubo van Ophoven. En hij vertegenwoordigt twaalf van de verdachten... die zijn aangehouden tijdens de rellen in hare afgelopen vrijdagavond. Samir Bashara, GroenLinks-raadslid in Hoorn. Mette werd een hype op Facebook... maar uw openbrief ging ook flink rond op de sociale media. Hoe of vaak? Ja, hoe, die, hoe vaak hij rondgegaan is, weet ik niet precies. Maar uh, last count is... Tegen de 52.000 uh, duimpjes, zoals het dan heet. Het zijn al mensen die een duimpje opsteken. om te zeggen: goed gedaan. Ja, nou ja, die. Ja, die om wat voor reden dan ook. het uh, in ieder geval. Uh, hebben geliked. Um, er zijn. Uh, 2.500 reacties opgekomen. Zoals ik zei, overwegend. positief in het algemeen. Ik heb wat voorbeelden bij me. Uh, maar daarnaast is het artikel. ook nog een aantal maal. Uh, nou ja, een aantal. drie, 400 keer. van mijn eigen Facebookpagina afgedeeld. En daar heb ik geen inzicht in. Dus dat hoeveel, het aantal ligt nog hoger dan. 52.000 Dat misschien. aantal ligt ongetwijfeld hoger. Maar. Um, Los van de likes, de vuistregel is geloof ik dat uh, voor ieder duimpje ongeveer 10 tot 20 views uh, uh, plaatsvindt. Dat zijn vinden. 10 tot 20 mensen die het gezien hebben. Precies, ja. dus dat zijn... 100.000 mensen. Uh, hoe kwam u op het idee om zo'n openbrief te schrijven? Nou, de, uh, het ging net even over wielrennen tussen u en een van de gasten hier. Ik ben dan een hardloper en ik was dat aan het doen op de ochtend... nadat het uh, voorval in Haren zich had voorgedaan. Zaterdagmorgen? Zaterdagmorgen. En um, ik heb me ontzettend gestoord aan de manier waarop, uh, waarop de wet gereageerd op wat er is gebeurd. Zowel vooraf als achteraf. En een van de dingen die mij ertoe heeft gebracht om überhaupt te handelen... was dat uh, de strekking erg begon te worden. Ja, dat meisje zat fout in dat gezin, dat heeft er geen op. Gevoed en ze moeten de rekening krijgen enzovoort. Het is een retoriek die je vaker hoort. En ik vond dat zo ontzettend fout dat ik daar iets tegen in wilde brengen. Nou, ik heb eerst gedacht, ik stuur een, een lief kaartje met, uh, met eigenlijk het verhaal zoals ik dat ook geschreven heb. De groeten van Samir uit Hoorn. Precies. Um, ik heb uh, uh, eigenlijk op de terugweg van mijn hardlopen bedacht, ik doe het anders. Ik ga er een open brief van maken en daar had ik ook twee redenen voor. Uh, ten eerste omdat ik haar dacht makkelijker te bereiken op die manier. En ten tweede omdat ik uh, wel uitging van enige steunbetuiging. En uh, daarmee ook uh, het uh, uh, niet alleen maar van mij, Samir Bashara, uit horen zou komen. Maar ook van al die andere mensen die het, uh, die het wilden ondersteunen. Ja. Nou, dat is uh, gelukt. Kunnen we wat reacties voorlezen van mensen die het ondersteunen? Ja, het, dat het kan ik doen. Ik heb hier bijvoorbeeld uh, geweldig gesproken. Beter kunnen wij het niet onder woorden brengen. Ik hoop van harte dat deze tekst het uh, betreffende meisje bereikt. Nou... Uh, een mooi schrijver van een vader. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Want de hoofdlijn van uw brief is misschien goed om even te vertellen. is: Je was een beetje dom, maar andere mensen waren veel dommer. Ja, nou ja, de hoofdlijn was inderdaad. Uh, beste meid, je hebt een fout gemaakt. Die uh, mijn inschatting is een paar honderd mensen per dag maken. Uh, bij haar ging het helemaal fout en ik heb geprobeerd op te sommen waardoor dat volgens mij komt. En zij is wel een van de laatste die daarin een hele duidelijke, intentionele rol gespeeld heeft. Dat is uh, wat mij betreft uh, klip en klaar. En een nou intentionele ja. rol is dan? Uh, iets, uh, iets bewust doen. Uh, vanaf het moment dat mensen dit zijn gaan delen en elkaar zijn gaan uitnodigen, is het natuurlijk gaan escaleren. Dus ja, en kaar... had zij er niks meer mee te maken? Nee, en dan heb je er ook geen invloed op, want zo werken sociale media. Ja, en haar vader heeft nog een oproep gedaan van kom allemaal niet, maar dat heeft niet geholpen. Nee, maar dat, ik denk ook dat dat ijdele hoop zou zijn geweest vooraf. Want ik denk op een bepaald moment dat je in een negatieve terecht komt... en dat wat je doet, het is sowieso fout. Iedere aandacht levert extra uh, uh, activiteit op. En dat ontstond... En ik heb geprobeerd om eigenlijk een tegenovergesteld nou, effect te bereiken. Want waarom heeft u niet gewoon tot een privékaartje beperkt? Was het ook uw bedoeling om, <coughs> wat je zou kunnen zeggen... nou, je wil haar even een, een hart onder de riem steken, het arme kind. Die weet ook niet wat erover komt. Maar nu wordt het ook weer iets in de media. Heeft u dat, daar bewust voor gekozen? Ja, daar heb ik bewust voor gekozen, ja. ja. Ik heb daar bewust voor gekozen, omdat ik net al zei... Ik, uh, nou ja, uh, het, het bewijs ligt eigenlijk letterlijk even figuurlijk voor mijn neus. Uh, precies hetzelfde briefje had ik alleen kunnen sturen. En nu is het... Uh, min of meer een steunpetitie met ruim 50.000 handtekeningen. Ik heb me geprobeerd te verplaatsen in uh, zelf 16 zijn en in dit pakket zitten. Ik zou het als troostend ervaren. En die inschatting heb ik gemaakt. Uh, daar kan iedere ander over denken, maar ik heb dat uh, zo ingeschat. Ja, ja. Andere in uw brief komen er minder goed vanaf. De, de andere feestgangers, daar bent u wel heel kritisch op, hè? Ja. Absoluut. Want daar ligt de echte verantwoordelijkheid, vindt u? Ja, de echte verantwoordelijkheid, het is een samenloop van een heleboel zaken. Maar ik vind, en dat heb ik ook duidelijk opgeschreven... dat degene die het in hun, uh, nou ja, laat ik het zeggen... Botte, hoofd hersens, halen, ja. botte hersens halen om daar naartoe te gaan. En let wel, ik heb het niet alleen over de relschoppers... maar ik heb het ook over al die anderen. Want je had er gewoon niks te zoeken. Ja, maar ja, dat die, even die met kijken. elkaar daar een probleem hebben veroorzaakt. Even ja. kijken mag ook niet. Nou, het mag wel, maar je moet dan wel rekenschap afleggen voor wat je voor keuzes maakt. En uh, als er uh, drie, vierduizend mensen naar een dorpje toe Maar dat lagen, weet je niet. Want nou ja, dat weet je niet. Nee, dat klopt. Je nee. weet het niet, maar je kan het wel aanzien komen. Jij zegt, denk je ik. hoorde daar niet te zijn. Tenzij je er echt woont of moest werken, maar anders had je daar niet moeten zijn. Op het moment dat zowel het gezin waar het om gaat. als de burgemeester. en nog diverse andere actoren in het proces zeggen: kom niet. en je komt wel, dan maak je een bewuste keus. Albert Kooi? Ja, ik vind het ook. Ik vind het, dit is echt een beetje ramptoerisme, uh, wat natuurlijk groepsreactie uh, teweegbrengt. En je ziet dat mensen individueel anders zijn dan in een groep. Dat zie je in voetbalstadions, dat zie je in alle grote groepen. Ze gedragen zich anders als ze uh, in groepen zijn. Nou, dan maakt het eigenlijk niet meer de reden uit waarom. Maar je kan rare dingen doen die je normaal denkend niet zou doen. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik kan me voorstellen dat als ik naar het dorpje had gewoon, dat ik ook even was gaan kijken. Maar dat was wel echt fout geweest. Dat zie je ook in de files. Als een ongeluk aan de ene kant is gebeurd, dan ontstaat aan de andere kant een file. Ja, ja. Omdat we allemaal willen kijken. Was? Ja, nou, kijk, een van de dingen, daar, daar hadden we het net heel kort over, is um, als, je, als je het vergelijkt met een flashmob. Hè, want daar. Uh, ik, ik, ik, ik was zelf weg dit weekend, uh, ik zat niet in Nederland, dus ik heb het een beetje langs meegegaan hoe raar het ook klinkt. Ja. Maar als ik bedenk dat mensen heel erg veel lol halen ook uit het Bij elkaar komen op een bepaald moment en iets uh, raars doen, is gek. Want een doen. flash mob, dan spreek je op internet af. Ja. We zijn allemaal om twee uur bij het winkelcentrum en dan gaan ja. we zingen met z'n allen. Ja, bijvoorbeeld. Dat, dat gaat ook tot, tot honderden duizenden mensen wel eens. Um, ja, dan, dan denk ik van joh, ik begrijp dat mensen zich verwacht voelen als je zo'n als dat zo gaat leven op Facebook en dat ze daar gewoon naartoe gaan en dat ze die hele oproep van joh, kom niet dat ze dat ook niet meer serieus nemen. Nee. En dat ze denken van dit wordt echt een feestje. Ik denk ja. dat er echt, echt mensen zijn geweest die dachten dit wordt een feestje. En Samir komt bij de media, die krijgen er ook van langs van jou. Die eh, krijgen er van langs. Die eh, geef ik er ook een bepaalde verantwoordelijkheid in. Althans, ik wijs ze op het feit dat ze die hebben en niet nemen. En dat is uh, misschien... Maar wat hadden ze moeten doen? Wat hadden we moeten doen? Nou, wat hadden jullie moeten doen? Um, ik wil even vooropstellen, uh, het is absoluut niet mijn boodschap... dat de media het hebben gedaan. Dat vind ik echt onzin. De mensen die daar waren, en zeker de mensen die daar ruiten... zijn gaan ingooien en winkels zijn gaan plunderen en vul maar in. Dat zijn de mensen die hmm. het hebben gedaan. Alleen, ik ben wat dat betreft een echte existentialist. Op het moment dat je iets doet, of niet doet, maar welke keuze je ook maakt... dan ben je daar verantwoordelijk voor. En het feit dat er vooraf... Uh, om zes uur uh, een verslaggever in Haare staat. nou, dan gebeurt hier nog helemaal niks. Ja, dat is geen nieuws weergeven, dat is nieuws maken. Ja. Dan, dan ben je aan het creëren dat mensen denken... oh, dat valt mee. Ik bedoel, hè, uh, ik sluit me wat dat betreft bij de vorige spreker aan. Het kan ook leuk zijn, maar een flesmop is niet één een eenduidig verschijnsel. Het loopt wel eens verschrikkelijk uit de hand. Nou, mm. De rest is geschiedenis. In het vervolg negeren, als media? Uh, negeren, ja, negeren... Ik, ik zou het erg uh, uh, aangenaam vinden als er in ieder geval niet...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 en don't take it that way. U luistert naar Dit is de Dag met een tafel Samir Bashara, kok Albert Kooi en voorzitter Marsa Wintels. Ja, en ook de gast is telefoonontwikkelaar Bas van Abel. Deze week wordt de iPhone in Nederland gepresenteerd, de nieuwste. Staat u in de rij om er eentje op te halen? Of nee, ik zelf niet, nee. Nee. nee. Duizenden Nederlanders die wachten wel met smart op dat nieuwe speeltje van Apple. Mooi ding, maar er zijn ook wat issues. So when you carry your phone, it should fit beautifully in your hand. And that's just how we designed iPhone 5. Geen ander bedrijf ter wereld weet van een nieuw product, een hype en zelfs wereldnieuws te maken. Maar bij het krieken van de dag ook een ander geluid. Boze Apple-werknemers op de stoep in Parijs. Bad condition of work and a hard condition of work. De producten van Apple worden in China gemaakt door het Taiwanese bedrijf Foxconn. Zeker 10, maar mogelijk 40 mensen raakten gewond bij de redden. De golf aan zelfmoorden door overwerkte, uitgeputte medewerkers. There's blood in this device because your mobile contains cold Het It's mined in the Eastern Congo. De eerste 24 uur zijn al 2 miljoen bestellingen binnen bij Apple. Twee keer zoveel als bij de vorige versie van de iPhone. Ja, die vorige, die prachtige smartphones zoals de iPhone 5, die hebben een keerzijde. Vanmorgen werd daar een hoofdstuk aan toegevoegd. Een iPhone-fabriek in China werd gesloten na hevige rellen. Een medewerker werd geslagen en toen kwam het personeel in opstand. Ja, Bas van Abel, is dat nou nieuw of, of gebeurt dat al vaker? Dat is niet nieuw. Nee, dat gebeurt natuurlijk vaker. En het is zelfs heel wrang, heel want uiteindelijk is het Foxconn... die de laatste tijd heel veel uh, nieuwe maatregelen heeft genomen... om ook de, de, de omstandigheden te verbeteren. Ja. En nog... en je, kan je, ja, je kan je voorstellen, zo'n keten is, is oneindig complex. Er ja. zijn leveranciers van leveranciers van leveranciers van leveranciers. En Foxconn zit aan het einde van die keten. Die, ja, die, die, die staat dus aan het voorfront. En die krijgt dus inderdaad alle publiciteit. Maar het is nog... Veel slechter als je verder de keten in gaat. Ja, nou, dat is ook de reden dat u komt met de Fairphone. Thijs noemde dat al even, de scharrelkip onder de telefoon. Ja, ja, ik had ja. het nog niet gehoord. Maar is dat, ik, Tony uh, Telefoni hebben ik wel gehoord. <laughs> Klopt die vergelijking een beetje? Nou, ik, ik, ik zou het... Kijk, op het moment dat, je, dat het mogelijk zou zijn om, uh, uh, om te zeggen... Nou, alle, of, of het is mogelijk, alle, uh, de, de scharrelkip uh, staat symbool voor een verandering. Uh, alle, alle scharrelkip dan uh, klopt die vergelijking wel. Ja. He, want wij willen ook inspireren, we willen gewoon de, de hele industrie laten zien... En ook meenemen in dat hele avontuur, ook, zoals ik het zie, om een eerlijke telefoon te maken. Ja, en de gewone telefoon is dan een ploffoon? of een ploftelefoon? Ja, ja, zo zegt hij ook. <laughs> dat maar uh, wat, is dat eerlijke, is dan, wat is dan een eerlijke telefoon? Wordt hij er, gaat hij er dan ook een beetje heel vertreedachtig uitzien? Beetje nee. Een beetje juttezakkig, een beetje, beetje nee. ja. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, het wordt, het wordt gewoon een prachtige telefoon. En je moet het zo zien: de, de 95% van alle telefoons die, die worden gewoon vanuit de katalog besteld in China. Dus al die modellen, dat komt er een hoesje omheen. Die heet Nokia, de andere heet Samsung, de ander heet... Nou, uh, whatever. Mm -hmm. En uh, er zijn er een paar die worden ook echt geëngineerd. Dus, uh, dan heb je het inderdaad over de iPhone 5. Dat is zo'n uh, toestel. Of de Galaxy. Of nou nee, al die, uh, uh, die, die, die flagship-modellen van die fabrikanten. En wij pakken er een die, uh, die gewoon een, een midrange tot high-end uh, uh, uh, smartphone is. Ja. Dus is eigenlijk ja. gewoon een prima telefoon waar je alles mee kunt doen. wat je ja. van het iPhone een soort fair trade label denk ik, hè? Nou, het wordt geen label. Nee, we hebben heel bewust gezegd van... Joh, als wij een label worden, dan gaan we, um, gaan we kijken naar de sector. En dan gaan we kijken van waar het beter kan... en dan gaan we zeggen hoe het wel kan. En dan gaan we voorbij aan het feit dat, we, uh, dat wij echt... Hebben, we denken echt van, joh, als, je die, als je in die sector gaat zitten... en een telefoonfabrikant wordt... dan kan je die sector ook van binnenuit veranderen. Want je, kan ook, je loopt tegen al die dingen aan... Waar de, waar de rest van de sector ook tegenaan loopt... He, dus er is ook geen manier om te zeggen tegen ons. van ja jongens, maar jullie hebben het makkelijk, want. Hm. Maar dan... wat, wat deugde dan aan jullie telefoon, wat er niet deugt aan de telefoon van nu? Nou, wat wij doen, he, want ik moet je voorstellen, dat, dat, dat, als je echt heel veel uh, verandering wil in de hele sector, is, is het ongeveer hetzelfde als dat je zegt van gaan we gaan wereldvrij stichten. Uh, Mag ook. Maar. Ja, maar dat doet niemand mee. Nee. Dus, uh, dus hebben we hebben gezegd: we maken een telefoon. Dat is, uh, mensen begrijpen dat. En uh, het is ook het, ja, het is heel tastbaar. En eigenlijk is die telefoon, willen wij die telefoon een symbool maken van alle best practices. Dus alle dingen die nu op, het, op dit moment het beste gebeuren op het gebied van die uh, ketenontwikkeling. Want er is gewoon heel veel wat er nu uh, gebeurt op verschillende vlakken. Hè? Nee. In Congo, in China, in de productie, in open source ontwikkeling. Maar en, het zijn allemaal aparte gebieden. Ja, En hoe duur wordt hij dan wel niet, als het allemaal wel deugt dan? Of beter in ieder geval de best practice is? Nou ja, wij, wij, de, eerste, de eerste telefoon zitten we te denken aan... dat hij rond de 250 euro zou, zou uitvallen. Zo weinig? Ja hoor. Ja, want, waarom, want het deugt van alles niet, hè? dat hoorden we net al in dat blokje. Heeft dat niet ook vooral met kosten te maken? Nee, nou ja, kijk, je uh, uh, moet je voorstellen... als op het moment dat wij een, een, een Chinese fabrieksarbeider... in plaats van 6 euro, 7 euro betalen dat het een paar cent op die hele telefoon is. Dus daar gaat het niet om. Nee. He, dus je kan ook zeggen, nou, joh, die telefoon, die, die winsten... die verdelen we gewoon iets anders. Wij maken zelf wat minder winst. Het kan wel zo zijn dat het misschien iets duurder is... in eerste instantie, omdat we natuurlijk al die opstrijdkosten hebben... om die keten zo te krijgen. Maar het is ook een goed model. He, de eerste telefoon zal niet al... 100% eerlijk zijn. Zover, ik geloof zo überhaupt niet in 100% eerlijk, want het is geen absoluut iets. Nee. Maar ja, nee. als het niet gaat om dat, als het niet meer kost, waarom doen de gewone fabrikanten dat dan niet? Die zouden daar toch heel goed mee kunnen scoren. Ja, kijk, daar zit dus inderdaad. gewone fabrikanten willen dit liever gewoon überhaupt niet kaarten. Op dit moment is het gewoon: je gaat het niet. Kijk, voor ons is, is het een, zoals ze dat noemen, een uniek selling point. Wij, wij gaan inzetten op de verkoop ja. van dit product op mm -hmm. dat punt. Mm -hmm. Nou, dat zal andere fabrikanten, is dat helemaal niet wat ze, überhaupt het imago wat ze willen. En ze hebben zoiets van, nou, we maken slapende honden wakker op het moment dat we dat doen. En, als, en ze hebben te maken met een productiesysteem wat veel te groot is. Want je kan niet, hè, je kan niet een hele industrie, dus, je, hebt, je hebt zes, zeven modellen die je in één keer moet veranderen. En daarbij zit in de kern van die andere organisaties, zit er een winstmodel... Wat totaal anders is dan wat wij hmm. gaan opzetten. Samir, bezitter van een iPhone, zeggen we maar even, want dat zagen we net. Shh, dat ben ik niet vertellen, joh. Nee, ja, nee, ik schaam me ook een klein beetje voor je. Ik vind dit echt helemaal fantastisch. Nee, is dat nodig, dat hij zich schaamt? Nee, natuurlijk niet. Nee, we zijn helemaal niet tegen telefoons. Telefoons zijn, doen ook heel veel goede maar dingen. Maar ik heb nog wel één ding gehoord. U heeft zelf geen telefoon, hè? Nee, dat klopt. U heeft een geleende <laughs> telefoon bij u. Ja, omdat, omdat ik veel in Engeland zit en, en ik daar geen vaste lijn heb... ben ik gewoon echt niet meer bereikbaar. Dus, nee. Oké, okay, okay. goed. Mag ik dat vragen? Ja. Want um, is, hebben jullie de bedoeling dat dit op een gegeven moment... ook bij andere bedrijven dan wel gaat neercijpelen als zijnde nou ja, best practice? Of, of worden er twee ja, toch dingen tegenover elkaar staan? Een wel- en een niet verre telefoon? Nee, nee, wat wij echt wat wij willen doen is dat het een telefoon wordt... waarbij wij kunnen experimenteren met zaken waar anderen niet aandurven. Zodat het kan inspireren voor, voor de sector om ook dat te volgen. Ja, en zijn, we zijn echt een pionier. Hetzelfde als uh, dus als je het even heel erg sec vergelijkt met uh, de fair trade sector. Uh, Max Havelaar begon met uh, Eerlijke Koffie... Mm -hmm. He, die die bracht, bracht dat ook als product. Tegenwoordig is, uh, ik geloof, 80, 90 van alle koffie in de supermarkt is eerlijk. Oké, okay, maar hoe weten we dat niet? Wij hoeven ook niet te ver van te kopen. Dat, dat, uh, dat is van ondergeschikt belang. Nee, we, nou, kijk, wat, wat, wat belangrijk is is dat we een uh, volume bereiken... waarmee we die ontwikkeling verder kunnen gaan. Maar u zou ook we weten, weten zeker dat dat niet... Weet je, wij, wij kunnen helemaal niet het, het volume van miljoenen telefoons... Nee. zoals Apple. U en... zou natuurlijk ook heel hard uh, campagne kunnen voeren. Bijvoorbeeld zoals Wakker Dier doet, hè, heel boos tegen de plofkip... zou u ook een hele harde campagne ja. tegen de, de verkeerde telefoon kunnen doen. Nou, dat is precies hoe wij zijn begonnen. Want uh, de wet, we, we dachten we gaan een campagne uh, starten... rondom alle problematiek. Maar er is geen alternatief. Een plofkip... Dus zoals u het al zei, heeft ook een, -okay een schouder. Ja. Ja, maar... maar een eerlijk telefoon is er gewoon simpelweg niet. Maar als die er dan is, kunt u die campagne gaan voeren. Gaat u dat dan ook doen? We zijn, de telefoon is de campagne. Okay. En wanneer is hij te krijgen, zodat we hem allemaal kunnen kopen? Een jaar, anderhalf jaar. We gaan er heel hard aan werken. Uh... Oké, okay, dan leveren we allemaal onze iPhone in thuis. Anderhalf jaar, zijn ja. We zijn er vroeg bij. Dat is wel lang. Ja. Kan niet sneller. Uh, vast wel. Maar, dat maar dan heeft ook moet je je uh, kinderen aan het werk zetten. Nee, he? Zo, oh, nee, dat nee, nee, nee, dat heeft vooral met financiering te maken. Okay. Dus uh, nee, Dat moet ook nog allemaal geregeld worden als je product maakt. Dus. Ja. Na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we met KWU-voorzitter Marcel Wintels over het Nederlandse wielrennen. Hoe staan we ervoor naar het WK in ons eigen land? En aandacht voor 25 jaar McDrive in Nederland. is het nieuws van half drie, gelezen door Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal.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 Op één college bekijkt de schoolleiding videobeelden van de rellen. op zoek naar bekende gezichten. Als een leerling wordt herkend, dan wordt hij aangespoord om naar de politie te gaan. En dat is nieuws op dit moment. ANB verkeersinformatie De A10-west richting Zaanstad is nog altijd dicht bij Geuzeveld. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Er is daar een lading puin op de weg terechtgekomen. Er staat 3 kilometer file. Omrijden kan het beste via de Zeeburger Tunnel. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland is dicht bij Maasluis. Er is daar een ongeluk gebeurd. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort... daar staat tussen de Uithof en Soesterberg 4 kilometer. En dat komt door een gestrande vrachtwagen. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. Marcel Wintels, voorzitter van de KNWU over het wielrennen in Nederland. Samir Bashara, de politicus die merkte uit haren en hart onder de riem stak. Albert Kooi, topkok over 25 jaar MacDrive En Bas van Abel, die een milieuvriendelijke telefoon op de markt gaat brengen over anderhalf jaar. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditstedag.nu. Ja, Marcel Wintels, voorzitter van de wielrenunie KNWU. Afgelopen week vond het WK wielrennen in Valkenburg plaats. Bent u daar dan de hele week bij? Ja, ik ben er alle dagen met uitzondering van de donderdag... Ben ik er alle dagen, in ieder geval deel van de dag geweest. Ja. Goed, we hebben met u gekeken en wij zagen dit. Daarvoor ook nog eens de wandelende Nicky Terfstraat. En hij kan zijn kansen doorstrepen. Vos kijkt. Er gaat ze, er gaat ze. Kijk eens, Vos. kijk eens, kijk, eens, kijk eens. Oh. Oh, Wat is dit een tempoversnelling? Schubert, daar gaat Schubert. Ja, nou, ik kon niet harder op de Kouberg. Ja. Joubert is weg. Je weet dat je als Joubert bijvoorbeeld gaat, dat je dan echt niet mee kan. Marjane Vos, or categorie, beste van allemaal, wint afgetekend. In het wereldkampioenschap, Joubert is wereldkampioen. Uh, Lars Boom was de beste Nederlander, hij eindigde... Als vijfde. Tegenvallers, tegenvallers, ja. We, we hebben meegedaan. We hebben bepaalde momenten in de wedstrijd niet goed meegedaan. Maar dat hebben we zelf rechtgetrokken. Ja, we zijn toch erg blij met de vijfde plaats van Boom. Welk ja, gevoel overigens bij u? Uh, het is een prachtig WK geweest. 400.000 mensen totaal ongeveer zijn er geweest. We hebben een wereldkampioen bij de vrouw. Misschien wel de beste sportvrouw ter wereld. En een vijfde plek bij de profs mannen. Ik denk het maximaal haalbaar op dit moment. Dit is wat erin zat. U ja, had maar ook niet ja, meer dit is wat erin zit. Het klinkt bijna kritisch negatief. Uh, op zaterdag goud en op zondag uh, vijfde. Ja, natuurlijk. We hadden op twee keer goud ingezet. Uh, Kijk, toch wel. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, voor niets minder moet je gaan. Je moet ook realistisch zijn. Als je naar het podium bij de heren kijkt... waar de drie uh, Renaissance van uh, wereldklassen... En als je dan vijfde wordt, uh, ja, blijkbaar staat er net niet meer in. Ja, en bij de dames waren we ook nog vijfde, hè, trouwens. Ja, we hebben uh, met de dames, uh, het mooie is, we hebben een, een super uh, kopvrouw. Maar daarnaast een super team. Marianne deelt ook continu haar ploegenoten uh, in de vreugde. Het is een teamprestatie. Je ziet daar hoe een team tot een geheel gesmeed wordt. En allemaal ten dienste van de kopvrouw. Die teleurstelling komt misschien ook wel een beetje... omdat we al zo lang wachten op een Nederlands succes. En iedere keer denken dat er weer iemand is die het gaat doen... Ja. en dan gebeurt het toch weer niet. Ja, dat ja, ben ik met u eens. Als je terugkijkt naar de afgelopen jaren... en je kijkt naar de wedstrijden die daar echt toe doen... en dat zijn toch de tour-etappes die je wil winnen... dat zijn de grote klassiekers die je wil winnen... en de wereldkampioenschappen, dan staan we al veel te lang droog. Dus die kritische noot deel ik volledig met u. Je ziet tegelijkertijd dat we de afgelopen jaren enorm investeren... in de talent talentontwikkeling. Ik denk dat we nu een aantal renners hebben die en dan hebben we het nu over de pros-mannen, uh, want de vrouwen zijn we nummer één in de wereld... Uh, dat we bij de mannen er heel dicht tegenaan zitten. En het spannende de komende jaren wordt of deze talenten die absolute sprong naar de top wel of niet kunnen maken. Ja, en hoe komt het dat we bij de vrouwen op een net iets hoger podium acteren dan bij de mannen? Is daar een verklaring voor? Uh, nou, het heeft natuurlijk uh, te maken met uh, ons supertalent uh, Marianne Vos. Die, die wordt geboren of die wordt niet geboren, ja, dat doe je niet tuurlijk, zoveel aan. Ja, natuurlijk, zoals we ook uh, Leontien van Moorsel gehad hebben en uh, Joop Soetemelk gehad hebben. Je hebt soms supertalenten, Marianne is zo'n uh, echt supertalent. Uh, maar goed, daarnaast zie je in de volle breedte bij de vrouwen, Annemiek van Vleut en Anne van de Breggen. We uh, het allemaal kunnen zien uh, dat we op een heel hoog niveau uh, presteren. Um, ja, het is een, een combinatie van investeren, talenten die er moeten zijn. Het heeft iets met de wereldtop te maken, die is bij de vrouwen misschien iets smaller dan bij de heren. Mm. Uh, en bij de heren vinden we ook echt dat het laatste stapje moet de komende jaren gezet worden. En hoe gaat u dat doen? Ja, hoe ga je dat doen? Er zit enige wanhoop in de stem van nee, <lacht> nee. Man, hoort u nee. Dat nee, nee, nee. nee oh, ja, die van mij Want die wacht, hij wacht er al zo lang op. Ja, hoor. nee, zeker. Ik ook. Uh, al heel lang. Uh, tegelijkertijd moet realistisch zijn. Uh, we toveren niet morgen nieuwe rier. Nou, Daar moet je niet mee beginnen, toch? Nee, met nee. Realistisch zijn? nee. Begin We beginnen met zijn. dromen. We gingen, gingen voor goud, oh, ook ja, op zondag. Uh, maar Nicky, uh, ja, die was misschien wel de echte kopman. Ja, Het zat er niet in. Al dan niet door wat gemaakte fouten. Um, wat je moet doen is uh, het maximale aan begeleiding, aan training... aan uh, bijna wetenschappelijk benaderen van uh, de sport. Wil je die absolute wereldtop halen? Dat zie je ook in Engeland. Sky is daar de ploeg die dit jaar heel veel gewonnen heeft... Ja, en die zo wetenschappelijk werkt. Hè? Ja, en uh, misschien de Sky the Limit uh, in dit geval. Dus wat we moeten doen als KNWU, maar samen met de profploegen... want daar zitten natuurlijk de, de toppers de laatste jaren uh, uh, van hun loopbaan of eigenlijk hun profloopbaan zitten ze daarin. Kijken wat we kunnen verbeteren aan multidisciplinair, dus meerdere disciplines baan en weg wellicht combineren. Kijken of we misschien aan de ga je daar harder van fietsen? Als je dat combineert, als je af en toe ook op de baan oefent of door de nou ja, af en toe op de baan oefent. Ik weet niet of u weet wie de tour gewonnen heeft. Volgens mij bent u een kenner. Zeker. Jij was op Jij ja. op de baan maar Heeft gereden. dat met elkaar te maken, denkt u? Uh, ja, heeft het met elkaar te maken. Je ziet wel uh, Evans. Die heeft ook een andere discipline vroeger gereden. Was dat mountainbiken? Ja, klopt. Ja. Uh, echte kenner. Heel mooi. Uh, dus je ziet dat het uh, zinvol kan zijn. Hoeft niet per se. Uh, Lars Boom, nummer vijf, Gisteren, Wie had kampioen veldrijden? Hij uh, uh, is een absolute topper in veldrijden geweest. Het is dat hij het niet meer doet. Dus je, uh, Marianne Vos natuurlijk ook. Is het ook een uh, kwestie van geld? Uh, zeker. zeker. Uh, naarmate je meer in begeleiding kunt investeren... Uh, haal je het maximale uit uh, onze talenten, onze toppers. En uiteindelijk die laatste 5%, daar gaat het om. En dat heeft ook, niet alleen, maar ook met geld te maken. En is dat er voldoende? Nou, nee, maar de de Rabo-ploeg is een van de rijkste ploegen van de wereld, toch? Ja, klopt. Uh, maar de Rabo is ook weer een nieuwe stap aan het zetten in uh, nou, het professionaliseren van haar ploeg. Wijzigingen zijn een aantal weken geleden uh, aangekondigd. En ook de Rabo heeft gezien. Heb u daarmee wij... te maken gehad trouwens, als wielrenunie of niet? Wij zijn nauw betrokken bij inderdaad de, uh, de keuzes die uh, ook Rabo maakt. Stemmen... Wacht even, is dat echt zo? Dat is gewoon een commerciële ploeg. Ja? U bent van een wielrenbond. En ja? als zij iets gaan veranderen, een trainer ja. gaan ontslaan, dan overleggen ze dat met u. Nee, uh, of zij een trainer ontslaan, overleggen ze niet uh, met me. Maar we praten wel zeer frequent met elkaar. Hoe kunnen we de sport verbeteren? Wat is daarvoor nodig? In het uh, persbericht volgens mij ook van uh, de Rabo toen. Dat was meen ik op de verkiezingsavond, als ik me goed ja, herinner. Ja, heel slim gepland ja. allemaal. Nou ja, ik weet niet of het zo gepland was. Tuurlijk. Over de planning van de Rabo gaan wij niet. Oh. Uh, wij als KMU niet in ieder geval. Uh, maar daar zie je ook dat ze op het punt van samenwerking... talent ontwikkelen, uh, zorgen dat uh, de rijders de, go de goede wedstrijden kunnen rijden... nationaal internationaal, vanaf jongs af aan... dat we daar de handen in moeten slaan. En dat geldt ook voor de komende vier jaar... komen we tot een soort nationaal wielerprogramma... Ook misschien NOS, eh, NOC, NSF eh, daarbij betrekken. doe de NOS maar niet, want we hebben toch maar, een andere maar, rol. Maar, maar ja, u, dat u klopt, zegt, maar die hebben het overigens wel fantastisch in beeld gebracht. Uh, in de radio, maar dat u zegt, u zegt niet tegen zo'n ja. ploeg van nou die trainer, dat, dat doe die nou maar weg, want het gaat niet goed. Zo werkt het niet? Ook niet uh, even tussen nou, neus en lippen door? Niet op die manier, maar, maar natuurlijk, natuurlijk uh, volgt, uh, volgen de profploegen heel kritisch wat de KMU doet. En als KMU zitten we ook de hele dag in die wielenwereld, Zien wij ook wat ploegen doen. Dus een pijl, en een blik van buiten. Maar laat ik hem even uh, omgekeerd neerzetten. De Rabo ziet wat KMU doet. En ik sta zeer open voor de kritische noten van de Rabobank. Waar wij het beter kunnen doen. En ik denk dat ze ook soms luisteren naar wat uh, onze mensen in het veld aan uh, ideeën meegeven aan de Rabo. En dat lijkt me alleen maar heel goed. Maar niet alleen Rabo, kansen leiden andere ploegen. Ik hoor u niet zeggen, het is een mentaliteitsprobleem. Is het uh, misschien ook wel, want uh, u kent wellicht uit de media... Uh, hoe Leo van Vliet heeft aangegeven dat Lars Boom ja. uh, gedurende dit jaar... maar zelfs aan de voet van de Kouwberg, toch nog uh, een uh, kleine aanmoediging... ik denk niet zo heel erg vriendelijk, van uh, <laughs> Nee, Leo ik zal het Kinebe. even uitleggen. Leo van Vliet stond aan, onderaan ja. de Kouberg. die zag ja. dat Boom het opgaf, die heeft ja. toen ongelooflijk uitgescholden... en ja. toen is Boom gaan rijden, de ja. laatste anderhalve kilometer... en toen werd hij nog vijfde. Ja. Ja. Hoe kan dat, dat de jongen dat nodig heeft? Nou, elk mens heeft af en toe zo'n zetje nodig. Ja, maar dit is een professional, die verdient zijn ja, grote zeker, mee. Die zeker. rijdt op een WK. bij De ja. Olympische spelen vergat hij mee te sprinten. Ja, daar kunnen we van alles van vinden. Maar Leo heeft in ieder geval hier het goede knopje geraakt. En dat is wat ik ook zeg qua professionele begeleiding. Uh, de profs zijn allemaal verschillend. Vragen allemaal een andere benadering. En de een moet je af en toe ongelooflijk op zijn flikker geven... En de ander moet je proberen iets meer ontspanning mee te geven, omdat hij misschien te gefocust is. En daar kunnen we en daar moeten we de komende jaren uh, net die laatste 5% waar het om gaat. Want in plaats van vijfde willen we gewoon op het podium. Moet je het verschil kunnen maken. Op het podium? Ja, tuurlijk. De bovenste treden van het ja, podium. Ja, daar toch Wintos? op het podium. Ja, oké, okay, maar dat meneer klinkt al de dead is ook goed. Nee, de, nee, mensen die mij kennen weten dat ik met een derde plek altijd teleurgesteld ben. Is het een beetje. Ja, even, even nadenken nee, ik blijf er kijken. Ja, nee, ik nog derde geworden. Maar is het, is, het, is het een beetje hetzelfde probleem als bij het voetbal? Eigenlijk een beetje te verwende jongetjes die, die misschien niet hard genoeg meer lopen. Of niet, in dit geval niet meer zo hard genoeg ja, dat, fietsen? Ja, dat, dat zijn wel kritische noten die je hoort. Ik weet niet of het dat is. Uh, dat vind ik ook te gemakkelijk, te goedkoop. Het is, het is zeker de topsportmentaliteit. Uh, die moet je ultiem hebben uh, om de nummer één te kunnen worden. En uh, wat ik zeg, dan is het bij elke renner verschillend. Uh, hoe je die moet begeleiden, hoe je die moet benaderen. De een moet je misschien verwennen... en de ander moet je uh, nou, met een wat... Uh op zijn andere men... geven. Ah, ja, andere methoden benaderen. Ja, u vindt ook dat het aantrekkelijker in beeld gebracht kan worden nog, hè? U ja, was uh, trots uh, op de NOS gisteren, maar het kan nog veel mooier. Ja, natuurlijk. Ik vind het uh, nog steeds een beetje van de vorige eeuw... dat we geen gebruik maken van social media. Het zou er fantastisch zijn als je op het fietscomputertje kunt meekijken... bij Robert Geesink, wat zijn hartslag is. En dat je weet wat hij in training kan rijden. Want dan weet je ook wie er gaat demoreren zometeen. Precies. En dan hadden we bij Gilbert gezien dat hij nog relaxed... aan de voet van de Kouwerberg omhoog rijdt Weet we, nou ja... Die zou het wel eens kunnen worden. Wat ik ermee bedoel te zeggen, zelfs deze uitzending radio wordt volgens mij al via internet. Uh, zeker. Uh, met beelden van Met beelden. Waarom zouden we de koers niet van binnenuit kunnen volgen? Dat je kunt meeluisteren. Nou, als zeg het maar, waarom niet? U heeft u dat eens voorgesteld. Ja, zeker. Toch? Met, uh, ook met de NOS. Echt in dit geval de NOS gesproken. Met de UCI overgesproken. Nou, dan denken mensen uiteraard in uh, belemmeringen, bezwaren, vergunningen, uh, rechten. De, uh, de NOS gewicht. of de UCI? Uh, iedereen. iedereen denkt vaak oh. ook in uh, belemmeringen die je weg moet nemen. En dan gaat er een commissie over nadenken. Ik word dan altijd ongelooflijk onrustig, denk <laughs> ik. Oh jee, een commissie. Uh, maar wij gaan stug en stevig door. Ik vind echt dat we... Uh, wil je de jonge kijker... Uh, kunnen interesseren. We hebben het dan over de televisie-kijkers. Kunnen interesseren ja. voor de sport. Dan moet hij de beleving zelf mee kunnen maken. Maar wie houdt bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap? Dat ja. organiseert u. Kunt u ja. het daar niet gewoon doen? Bent u daar afhankelijk van de UCI? De ja, Internationale Wil van de, wereld van in de, de Unie? Van de en van uh, de middelen. En je hebt, uh, je hebt natuurlijk voor de, uh, de, de stralen naar de lucht en de helikopter. Uh, dus het, het, het gewicht, uh, de renners moeten het willen, de coaches moeten het willen, het ja, Maar dat, dat klinkt als dat nog een hele lange weg is. Nee, als het aan ons ligt... Uh, ja, dan moet... maar daar richt het niet aan, zegt Ja, wel op. ook, tuurlijk wel. Ja. Je moet, het is net als, zoals Leo van Vliet Lars Boom uh, figuurlijk een setje gaf. Uh, ja. Nou, je moet ook af en toe gewoon door een muur heen willen. En uh, dat gaan we dus gewoon doen. Dus de komende jaar, ben ervan overtuigd, uh, zal de sport aantrekkelijker in beeld gebracht kunnen worden.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 Wat het ook is. Melk en honing: alles over eten en drinken. Ja, vandaag onze kok Albert Kooi. Albert Jerry kwam binnen met een tasje. Ja, en wat zit er in dat tasje? Nou, ik heb, een, ik heb boodschappen gedaan. Ja, laat op, maar eens even zien. Op verzoek moest ik even langs uh, de Drive, omdat uh, die morgen 25 jaar bestaan. Dus ik heb uh, daar uh, een gedeelte van het assortiment gekocht. Dus ik heb daar een, Hoe lang geleden inmiddels? Dat is een uurtje geleden, onderweg hier naartoe. Uh, okay. ik, dus ik zie Friesland. een beker met een middel. Ik heb ik gemaakt en ik van nou, dit moet toch anders valt die om te <lacht> doen. Ja. En ik heb uh, het zelf niet een Big Mac uh, gekocht. Maar omdat er kaas op zit, eet ik dat niet. Dus ik heb het allemaal niet zo'n probleem mee. Maar... Ik denk, ik ga ook even verder. Ik ben ook even bij de Albert Heijn geweest. Ja, halfje verkoren. Ja, en een, uh, nou ja, uh, FIFIT heet dat allemaal. Allemaal nou, weer te zien op Dit is de Dagpunt Nu. Ja. En natuurlijk het beroemde pakje margarine, wat natuurlijk al uh, meer dan 50, 60 jaar in de handel is. Dus, en ik heb de artikel van de NSC meegenomen van het weekend. Dus, uh... Je hebt een heel, maar goed, oké, okay, nou daar gaan we het allemaal over hebben. Maar eerst even over dat McDonald's. Want daar wordt altijd een beetje door uh, connoisseurs, door kenners, wat, uh, ja, een beetje denigerend over gedaan. Laten we even luisteren naar een fragment uit De Klusjesmannen van BNN. Ze hebben een groot liefhebben voor McDonald's. Nee, ik kom er nooit. Ik kom echt nooit. Nooit daar een te gehaald? Nee, nee, ik ben niet zo van. Ik kan wel wat meer culinaire eten. Ba -ba -ba -ba. Ja, wat kort, de mannen willen alleen maar culinair eten. Jij bent kok. Dat je nu langs McDonald's moest rijden. Was, moest je iets overwinnen in jezelf? Nee, helemaal niet. Ik ben natuurlijk, omdat ik kok ben, ben, maak ik me druk over het eten. Dat doe ik al jaren. Dus ik onderzoek eigenlijk alles. Dus Ook het conceptmatig vind ik boeiend van de McDonald's. Heel veel restaurants in Nederland weet je eigenlijk gewoon eens. Ook al zijn het culinair restaurants, weet je eigenlijk binnen niet wat daar gebeurt. Dus je gaat vaak naar een restaurant waarin je eigenlijk zegt... Ja, het zal wel culinair zijn, maar je weet het eigenlijk niet. Nou, vaak word je eigenlijk... En bij McDonald's weet je, het is niet culinair. Je weet wat je krijgt. Nou, ik denk dat we iedereen hier vragen van: ben je bij de McDonald's geweest? Weet je hoe het ze proeft? Wat je ervan vindt, is ieder persoonlijk, maar iedereen weet wel hoe het eruit ziet, wat het kost, uh, hoe lang het duurt voordat je, als je bestelt, en voor je het hebt. Al dat soort dingen. Dat heb je vaak in restaurants. Heb je dat niet? Nee, even, even, even, een testje. Komt hier als iemand bij McDonald's? Mag het eerlijk zeggen? Ja. Ja, ja, ja, ja. En en. en... en nee. Nee. <laughs> Mom nooit geweest? Ja, ik ben er wel geweest. Dat ik. Even aan de tijd, ik bedoel ik. komt Het is tegenwoordige tijd. Ik ben heel eerlijk. Okay. Maar nee, het beeld bestaat. Het is, het is slecht voor je. Wat ze dan verkopen is troepen. En je kan het maar beter niet eten. Maar ja. daar ben je het niet mee eens? Nou, natuurlijk. Is wel, daarom heb ik dit ook bus gedaan. En ik, ik vind het boeiend. Ik, ben, ik, ik werk natuurlijk op de hoge hotelschool in, uh, in Leeuwarden. Bij Sten, en Daar heb ik natuurlijk altijd met studenten te maken. En daar zeg jij tegen niet naar McDonald's. Jongens. Nou, ik, geef, ik vraag wel eens wat is nou het beste restaurant van de wereld. In feite dat ik dat het eigenlijk is dat McDonald's. Want? Want daar weet je precies wat je krijgt. Je weet hoe het smaakt, wat het kost, hoe snel het gaat. Kijk, wat je en ben je dan het beste restaurant van de wereld? Nou, ik wil zeggen dat je, concepten denk heel vaak gewoon overgelaten wordt door de creativiteit van de jonge koks, waarin de kwaliteit eigenlijk heel erg slecht is. En dan wil ik niet zeggen dat ik, een, uh, dat ik vind dat de McDonald's erg goed is. Maar het leukste en belangrijkste, vandaar dat ik ook andere boodschappen heb gedaan, is. Wij zeggen eigenlijk met z'n allen, als je goed nadenkt, dit is allemaal ongezond. He, je, je hebt hier uh, een bak met vet, met, met zout en suiker. He, je hebt Coca-Cola, waar ook weer heel veel suiker in zit, heel veel zuur in zit. Ik zie het hier overal. Ja, dat ik hier ook. In 2012 he, heeft de NRC nu een uh, wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd. Dat we er nu pas achter komen dat frisdranken uh, met suiker dat dat ons dik maakt. 2012. Jezus, waar gaat het over? Dus ben ik naar Albert Heijn gegaan. En wij denken met dit soort producten, gewoon ons, ons brood... Ja. met allemaal soorten suikers. Hier zitten drie soorten suikers in. In brood. Mm -hmm. Dus ga niet zeggen dat dit goed is. Er zitten smeermiddelen in om het zacht te houden. Maar ik kan toch beter zo'n volkoren boterham van Albert Heijn eten dan zo'n. Ja, ja, hamburger tuurlijk. van McDonald's. Maar hiervan weten we dat het ongezond is. Maar wij denken dat dit gezond is. Dit zit vol met suiker. Dit zit, hier zitten transvetten in waar je cholesterol van gaat stijgen. Wat Ten heeft er nu vast dat de luisteraars het ook even weten? Uh, margarine. de ja. Dus je verlagen. zegt, je kunt, wij kunnen eigenlijk maar beter weten van uh, McDonald's als ongezond. dan dat we niet weten dat, wat we denken dat gezond nou, is. Dat is niet door de voedingsmiddelindustrie. Dus ik zeg, drink maar een keer een glaasje cola, dan weet je dat het ongezond is. Doe het niet elke dag en geen familiefles. Maar als ik denk dat ons Hollandse halve koren dat dat gezond is, daar vergissen we ons in. En mm. dat is eigenlijk waar ik me druk over maak. Dit is zogenaamd gezond, terwijl ja. het niet is. Nee. En dit is ongezond, dat het weten allemaal. Ja, ja. Nou, dan weten we één ding in ieder geval wel. Dan de vraag, wat doen we er dan aan dat de producten die we kopen, waarvan we denken dat ze gezond zijn, dat ze... Dat is je... ja, vertel. De consument is domgehouden de laatste 5, ik ga jaar. Ook... Volgende keer kom ik ook bij mijn nieuwe boek... waar ik in uitleg met vijf eenvoudige woorden... wat is nou gezond. Hier zit vol met e-nummers in. We weten niet of het goed voor ons is. E-nummers zijn goedgekeurd door de, Unie, de Europese Unie. Mm -hmm. Maar er zijn zoveel dingen bij die ondertussen al bewezen zijn... dat ze gewoon niet goed zijn voor je. Toch blijven we doorgaan. De industrie gaat het op een andere manier omschrijven. He, eerst noemen we het e 21, En nu is het gisteren straks op andere benamingen. Maar dat is eigenlijk net zoals met de telefoon... waar we het net over hadden, van Bas van Apel. Uh, op een gegeven moment hebben we dus de keuze om die goede telefoon te kopen. Maar hebben we ook de keuze om goed voedsel te kopen? Die keuze hebben we, maar we hebben de kennis nog niet. Wij we kunnen wetenschappelijk onderzoeken lezen. We kunnen uiteindelijk de krant lezen. Uiteindelijk in 2012 komt er pas een wetenschappelijk onderzoek... dat suiker in Frisdank ongezond voor ons is. Ik ga dus niet wachten totdat de wetenschap aangetreven... dat suiker en, en E621 niet goed voor je is. Ik ga nu al zeggen dat we natuurlijk moeten eten... en dat we moeten zorgen dat we weten wat er in ons eten zit. Maar moeten wij dan allemaal naar de natuurvoedingswinkel? Hoe moeten we dan boodschappen gaan doen? Geef, geef ons eens wat Koop handvatten. Koop natuurlijke ingrediënten. Kijk eens, de, Volg de natuur. Kijk eens waar de suiker in zit. We denken dat dit goed voor is. het zit vol suiker. Maar dat brood bijvoorbeeld. Ik denk, zit, nou, ik kom hier van zitten drie soorten e nummers in die ik onderzocht heb net even voor de jullie in Touré. Die gewoon ongezond zijn. Die kankerwekkend kunnen zijn. Maar naar welke waar moet ik dan mijn brood kopen? Die zijn heel weinig. Dan zijn er zijn maar een paar bakkerijen in Nederland die gezond zijn. Ja, maar dat, daar kan ik niet heen. Want ik moet gewoon elke maar dag. Maar daar en... moeten we naar de bakker gaan. En zeggen... ik wil echt brood zonder toevoegingen. Brood zoals dit wordt volgestopt met vetstoffen om het zacht te maken. We hebben krokante baguettes. Daar moeten we poeder in stoppen om het hart. Te maken, om lekker kokant te te krijgen. als ik nu brood maak zoals ik het zelf zou maken. Ja. vinden ze mensen het niet meer lekker. Bas? Nou, kijk, wat, wat ik hier wel interessant aan vind. is. Um, dat ik denk op het moment dat je het verhaal achter producten kent. want het, het, het precies wat je zegt. Die hamburger weten we wat meer van dan van dat brood. Op het moment dat je het verhaal weet. kan je ook bewustere keuzes maken. En dan kan je ook kiezen voor ongezond. Hm, en datzelfde. en daarom is die, die vergelijking met telefoon wel goed. Want wij hebben, we doen hetzelfde. We zeggen als je het verhaal erachter kent. Dan kan je als consument ook uh, verantwoordelijke keuzes nemen. Ja. Uh, uh, Niet roddick zei van: joh, in principe is, is cons uh, consumeren is een politieke daad. Ja. Ja. Alleen maar moet je wel weten waar het dan over gaat. Je moet dan ook wel, Albert, uh, iedereen moet dan heel bewust daarmee bezig nou, zijn. of de, de overheid gewoon, als er echt nee. rotzooi in zit, moet het gewoon niet meer verkopen Nee, dat vind ik het laatste, dat, dat lijkt zo, de overheid dit. Ik denk dat er maar eentje de macht moet hebben, en dat is de consument zelf. Ja, en dan moeten moet ze die moet hele gaan uitzoeken. Nou, het is allemaal apps voor. Eh, ja. plus, <laughs> ja. plus. Op die Fairphone op die dan, hè? Ja, nee, dat is het. Maar ik denk, ga nou eens eerst proberen eens brood, wat we denken, dat is nee. natuurlijk. Het is niet natuurlijk meer. Dus als je daar moeite mee hebt, om het moeilijk te doen om het uit te gaan zoeken, probeer nou eens, kijk, waarom moeten we margarine, die onze cholesterol verlaagd kopen. Als je geen margarine eet, heb je daar helemaal geen last nee, van. Dat is waar. Maar dat is... Ik zie u kijken alsof u het niet gaat doen. Nou kijk, ik, uh, bij ons in de week was uh, onze warme bakker een tijdje geleden failliet. Ik ben al lang blij dat we weer een nieuwe bakker hebben. Waar <laughs> ja. uh, wij vol, uh, dit, echt ja. gewoon ja, dit of ander volkoren brood halen. Uh, ik weet niet zeker of ik nou heel Tilburg door ga reizen... op zoek naar het uh, brood dat wat ik wel moet hebben. Brusje. Ronald Surrits is binnengekomen. Goedemiddag. Senator Goedemiddag voor thuis. de PVV. U komt zo meteen een appeltje schillen. Uh, waarover precies? Ik ga een uh, appeltje schillen, ja, want sena als senator... moet je van alle markten thuis zijn over thuis thuisbevallen. Thuisbevallen? Ja. Dat moet niet of juist wel? Ik vind dat dat afgebouwd moet worden... en dat vrouwen naar het ziekenhuis moeten. Maar daar is de directeur van de Academie van Verloskunde in Maastricht... Uh, is niet met mij eens. Dus okay. we gaan daar een, ik ga daar een appeltje met haar over schillen. Goed, dat gaan we zo meteen na drie uur horen. We gaan onze gasten bedanken. Marcel Wintels, ja, de voorzitter van de wilren Die zei net nog, toen, uh, toen de microfoon uitstond... binnen drie jaar wint de Nederlander een klassieker. De Tour en het WK, geloof ik, hè? <laughs> Zoiets hoorde ik u zeggen. Ja, maar ik heb niet gezegd in welke discipline en of de man of een vrouw was. Nee, u had het over mannen nee, maar en maar, over wielrennen. Ik wilde daar mijn optimisme uh, mee oh, aangeven. Oh, was dat het? Ja, zeker. Nou, nee, dank maar, voor uw komst. We zijn goed op weg. Veel succes met uw werk. Bas van Abel, dankjewel. Albert Koor, dankjewel En Samir Bashara, veel succes op Facebook. En allemaal, ja, dank dankjewel. voor jullie komst. Het is tijd voor het nieuws van drie uur. Tot zo.